NCRV, Casa Luna, Kilijne Plag. welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Vannacht is Marian Dane mijn gast. Zij schreef het boek Het leven is een spel en ik win altijd. En dat gaat over haar zoon. Die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Oftewel, hij heeft geen geweten. Hij voelt dus niet wat goed of wat kwaad is... Hij is inmiddels uh, 19 jaar en Marianne heeft nauwelijks contact nog met hem. En haar zoon is ook in de criminaliteit uh, beland. Het hele traject van zijn jeugd tot aan de situatie uh, vorig jaar toen hij 18 werd... dat is beschreven in het boek, wat ik net uh, uh, noemde. Het leven is een spel en ik win altijd. Hoe moet je daarmee omgaan als ouder? Als je kind uh, crimineel is eigenlijk niet op te voeden is... ook niet weet wat goed en slecht is... Hoe moet je omgaan met dit soort kinderen, dit soort jongeren in de maatschappij? Moet je ze opsluiten, werkbehandeling, Hoe moet jeugdzorg wel of niet doen? Daar hebben we het over vannacht. Als u um, het verhaal herkent, een vraag heeft of een vraag wil stellen aan Marjan, dan kan dat dit uur. U kunt bellen op 0800-1121, dus 0800-1121. Mail kan natuurlijk op kazaluna.ncrv.nl. Dus En als u een vraag uh, kort wilt twitteren... dan kan dat ook met hashtag Casaluna. Marianne, er kwam al een vraag binnen van uh, Roel de Ruiter. Die vroeg zich af of Robert of jouw zoon ook medicijnen heeft gehad... Ja, hij heeft echt alles gehad. Hij heeft, uh, wat voor medicijnen gaat dat dan? Uh, Ritalin, Concetta, Stratera. Um, uh, Want Ritalin uh, is veel bij ADHD, geloof ik. Ja. Hè, wat ook. Nou, uh, was. Het bleek, uh, dat is dan weer een beetje een, een technisch verhaal... maar dat Ritalin stimuleert delen van de hersenen... waar normaliteit uh, onder activiteit is bij ADHD'ers. En bij Robert bleek daar juist al overactiviteit te zijn. Dus op Ritalin reageerde hij echt heel hevig. Hij, uh, oh. hij werd opgeblazen door de Ritalin als oh, het ware. waar? Dus met de Ritalin zijn we toen ook uh, gestopt. Toen werd het Stratera, toen werd het Concetta. Uiteindelijk was er nog een psychiater die uh, Abilify heeft geprobeerd... Wat is dat? Ik, ja. Abilify schijnt een middel te zijn... wat in grotere doseringen kortdurend gebruikt wordt... bij mensen die acute psychoses hebben. En hij had op een congres in Amerika... Uh, Robert was al een paar keer bij hem op consult geweest. Hij vond Robert een heel interessant geval. Hij had hem ingebracht op een congres in Amerika... en daar was dat naar voren gekomen... dat dat uh, in uh, hogere doseringen... of laag, sorry, lagere doseringen en kortdurend... nee, hogere doseringen, maar kortdurend... gebruikt zou kunnen worden voor mensen met uh, stoornissen... zoals uh, Robert die heeft... Nou, het werkte inderdaad in het begin als een trein. Hij ging s'avonds om zes uur helemaal voor de bel. En uh, dat heeft twee dagen geduurd. En na een week uh, kon hij eigenlijk alweer normaal functioneren. En na twee weken was het effect gewoon weggeijld. Hij, Hoe kan hij dat? blijkt. Wist je ja, dat dat uh, schijnt iets in zijn fysiek te zijn. Hij is echt een non-responder op medische medicatie. Het slaat ofwel het totaal niet aan, ofwel heel snel treedt een gewenning op. En dat is een patroon wat we vanaf zijn jeugd hebben gezien. en waarom wij ook altijd tegen hem hebben gezegd: van weet je, jij moet ook nooit gaan beginnen met, uh, uh, met drugs of met alcohol. Want uh, hij is gewoon heel verslavingsgevoelig. Het schijnt wel ook te maken te hebben met zijn stoornis die verslavingsgevoeligheid. Maar hij is dus heel erg. Uh, zijn lichaam uh, accepteert heel snel uh, medicatie en gaat daar snel aan wennen. Dus hij heeft steeds hogere doseringen nodig om tot eenzelfde effect te komen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk als je eenmaal begint met uh, drugs ja. of met alcohol. Het krijgt bijna een beetje een. Uh, ik hoop niet dat je het verkeerd opvat, maar een machineachtig gevoel. Zoals jij hem omschrijft. Dat hij... hij gaat natuurlijk, hij heeft niet dat geweten, heeft geen gevoel. Medicatie wordt hij ook ongevoelig voor. Ja, dat maakt hem dus ook zo ongelooflijk lastig om, om hem uh, effectief te behandelen of gewoon ja. adequaat met hem om te gaan. Dat is natuurlijk ook het dilemma geweest bij hulpverlening. Al die tijd dat hij uh, bij hulpverlening in huis was, zeg maar, waar ze ontzettend tegenaan zijn gelopen. Van hoe ga je zo'n jongen nu straffen, hielp niet, belonen, helpt maar heel ten dele. Hij gaat gewoon afwegen, is de beloning voor mij genoeg om, om daar de gewenste prestatie voor te leveren? Als dat zo voor hem was, dan wilde hij wel even een prestatie leveren. Want hij kan, hij kan zichzelf best motiveren dan even. Maar op het moment dat, dat zeg maar de beloning bereikt was, was het effect ook weer weg. He, wat hulpverlening dan probeert te bereiken natuurlijk... is dat zij wederom door een beloning in het vooruitzicht te stellen... een positief gedrag bewerkstelligen. En dan hopen dat dat, dat gaat verinnerlijken. Nou ja, en daar ging het dus steeds bij ja, hen mis. Ja. We krijgen best wat reacties van, van mensen die ook gebeld hebben. Die zeggen, begin eerst maar eens met opvoeden. Ja, dat is een reactie die ik me heel goed kan voorstellen. Die ik zelf misschien ook uh, zou zeggen in andere situaties. Voordat wij überhaupt uh, Robert hadden. Maar inmiddels weet ik... Uh, het is niet dat ik daarmee denk van dat wij alles heel goed hebben gedaan. Verder van dat. Ieder mens maakt fout in zijn opvoeding. Maar ik had gelukkig het geluk dat ik zijn uh, oudere zus boven hem had. Waardoor ik niet heel erg aan mijzelf ben gaan twijfelen. Dat is gewoon een hartstikke leuke meid die goed terecht is gekomen. Er zitten kinderen onder waarmee het prima gaat. Ik heb echt de overtuiging bij Robert dat hij, hij niet op te voeden was. En dat is dan later gelukkig ook bevestigd door hulpverlening. Die zeggen van, met dit soort mensen kun je gewoon uh, ja, kun je geen effect bereiken... gewoon omdat zij niet de bereidheid en de mogelijkheid hebben... om dingen intrinsiek te maken. Ja, zij missen gewoon de, de, zelf ze die mogelijkheden. Ja, ja. ja, Want ben jij heel streng voor hem geweest? Of probeerde je probeerde juist een ent-in mee te gaan om, om nee, wij zijn begrip wel, te krijgen? Ja, Nee, wij zijn wel streng, of altijd. Ja, wij zijn wel streng, <coughs> wel streng geweest voor hem... Maar vanuit de overtuiging dat uh, structuur bieden uh, de meeste kans had om, om hem uh, uh, te begeleiden. Dat uh, loslaten alleen maar meer onrust biedt aan een kind. Wij zijn ook redelijk streng voor onze andere kinderen in die zin dat we best wel redelijk strak in de opvoeding zijn. Dat de regels echt wel regels zijn. Maar dat doen wij echt vanuit het idee uh, dat je daarmee een kind ook veiligheid biedt. Want uh, te veel ruimte is voor een kind denk ik ook heel onrustig. Als je altijd maar het gevoel hebt dat je geen nee hoeft te accepteren... omdat na drie keer zeuren nee misschien toch ja wordt... word je daar als kind denk ik heel onrustig ja. van. En vanuit die optiek hebben we wel hem altijd redelijk uh, streng begeleid. Ja. He, dat kan je ook in het boek wel lezen. We zijn best wel heel strak voor hem geweest... Alhoewel dat ook geen resultaat heeft gehad. Maar achteraf heb ik dus gelukkig wel de bevestiging gekregen... dat het wel de beste manier is geweest om met hem om te gaan. Die bieden van structuur. En zorgen ja. dat, is dat iets ook zorgen dat iedere dag hetzelfde is? Nou ja, dat was vanuit zijn... Eh, achteraf weet ik eigenlijk ook niet eens zozeer of, of dat wel... Hij is wel gediagnosticeerd als ADHD'er. ADHD, ODD, CD. Dat zijn diagnoses. Maar... Uh, hij heeft heel veel onrust. Maar hij mist ook heel veel kenmerken wel van een ADHD'er. Want hij heeft bijvoorbeeld heel weinig motorische onrust. En dat is wel een kenmerk wat een ADHD er wel heeft. Um, dus wij hebben wel altijd heel strak onze dagen gestructureerd... vanuit uh, de ervaringen uh, vanuit hulpverlening die ons dat hebben geadviseerd... Ik weet niet of dat achteraf uh, de beste manier is geweest... maar het zal er zeker geen kwaad aan gedaan hebben... want structuur bieden is voor iedereen goed. En ja. ik merkte ook wel, in vakanties of zo... op het moment dat voor hem de dagen onoverzichtelijk werden... werd hij nog veel minder goed hanteerbaar. Want dan kon hij zich helemaal geen raad met zijn, zijn... Ja, dan wist hij niet welke kant hij op moest bewijzen... want hij kon zichzelf niet bezighouden. Dus de structuur bood hem ook wel zekerheid ja, op een ja. dag. Ja. Het enige wat je voor je gevoel kon betekenen was die structuur. Ja, was die structuur, was die structuur. Ja. Jouw ervaringen met, met uh, hulpverlening. Want je zegt, eigenlijk is er geen behandeling tegen opgewassen. Of ja, ja. men weet nog niet hoe je ermee om moet gaan. Je had het idee dat alle mogelijkheden zijn aangegrepen. Wordt natuurlijk heel vaak van, ja, die hulpverleners die deugden niet. Nou, ik heb wel uh, met heel veel hulpverlening... heb ik echt uh, het gevoel gehad dat we heel erg goed konden samenwerken. Dat we echt op één lijn zaten. Dat we afspraken konden maken. Wat ik wel heb gezien bij hulpverlening over het algemeen en dan generaliseer ik wel heel erg... maar is dat er heel veel zijn die uh, niet konden zien... dat Robert was hoe hij was... die toch ergens heel vaak wel in zijn mooie blauwe ogen... en zijn prachtige verhalen uh, uh, getrapt. Dat klinkt zo onaardig, maar... Er zijn, uh, ik heb heel vaak het gevoel gehad... dat ik eigenlijk hem sterk negatief moest neerzetten... om hulpverlening ervan te doordringen... dat de jongen wel iets meer een probleem had... dan alleen dat hij een beetje ja. impulsief was... Want zij zagen heel snel um, zagen zij alleen maar de kant van... ja, God, een beetje impulsieve jongen, hartstikke leuk, maar heel innemend. Hij is wel echt van goede wil, hij wil wel echt. En ik had dan al door al die ervaring zoiets van jongens... maar er is echt wel meer aan dat hij zit hier niet... omdat hij alleen maar een beetje impulsief is. Ging ze dan nooit is. eerst kijken naar jou? Van ja, mevrouw. Nee, hoopverlening is over het algemeen niet zo... Um, uh, al, m, nee, ook dat gelukkig niet, maar ook niet... Uh, uh, uh, euh, uh, zij zoeken, vind ik, niet heel erg het overleg met ouders. Um, en uh, ik heb ook wel gezien dat hulpverlening ook heel vaak... wel heel erg gehouden is aan allerlei regels... waardoor ze ook niet adequaat kunnen optreden. Dus, Zoals? Uh, nouja, vanaf het moment dat hij uit huis is gezet... het simpelste voorbeeld was toen hij net uit huis was... Um, hij was nog geen 16, dus hij mocht niet roken. Zij hadden daar eh, enorme discussies met hem over wel of niet mogen roken. Nou, wij zeiden, moet je niet aan beginnen, want op het moment dat roken wordt toegestaan... dan gaat hij blowen en dan wordt dat het punt van discussie. En eh, nou, zij vonden uiteindelijk dat zij het niet hanteren konden... om hem dat roken te blijven verbieden. Dus uiteindelijk is hem dat wel toegestaan en bloten hij inderdaad binnen no time eh, eh, hevig. Maar eh, verderop in het traject, bijvoorbeeld hij zat ergens intern... en dan gingen ze op donderdag altijd met een groep jongeren naar de stad toe... En daar zeiden zij, wij weten gewoon heel zeker... hij is degene die hier dealt op het terrein. Hij gaat weg met een lege rugzak, hij komt terug met een volle rugzak. Hij lacht ons uit als we vragen wat erin zit. Maar wij mogen niet fouilleren, wij mogen niet zijn kamer doorzoeken. En dat is dan het punt waarop ik zeg van... hulpverlening is ook wel heel vaak gebonden aan enorme regels... van wat zij wel en niet mogen. Uh, simpele handelingsbevoegdheid is vaak wel, wel, uh, wel ver te zoeken. Zij moeten zich aan zoveel protocollen houden... dat het soms ook wel heel moeilijk voor hen is... om juist dit soort geslepen jongeren om die adequaat te behandelen. En wat daardoor voor Robert is ontstaan... is een soort van bevestiging keer op keer van zijn superioriteitsgevoel. He, hij heeft gezien hoe wij uh, proberen duidelijk te maken aan hulpverlening. Van Joh, kijk wat er aan de hand is. En vervolgens is hij er keer op keer in geslaagd om hulpverlening toch de andere kant op te zetten. Maar kunnen ze dan niet voorkomen dat hij die stad ingaat? Kunnen ze hem niet een verbod daarvan opleggen? Kunnen ze ja, niet op bepaald werd een strenger gezegd, regime toepassen? Op een bepaald moment werd gezegd... van wij willen hem alleen nog maar behandelen... als wij een gesloten machtiging hebben. Dus een machtiging voor gesloten behandeling. Dat moet via de rechter, dat is goed. Want dat moet getoetst worden. Dat daar geen willekeur in zit, is goed. Want gesloten betekent in een psychiatrische inrichting? Nee, gesloten betekent eigenlijk gewoon uh, met de deur op slot... en alleen maar onder begeleiding uh, de wijde wereld in kunnen. En waar dan? Wel zelf... Waar, waar woonde nou, hij dan? Waar hij zat op dat moment, ik noem het in mijn boek Loenen, in een inrichting ergens op de Veluwe, een instelling, het was gewoon een, een instelling ergens op de Veluwe, waar ze zowel wat openere groepen hadden, waar hij dus verbleef, en die hadden gewoon als regel dat ze op donderdag naar de stad gingen. Maar ze hadden daar ook uh, groepen waar gesloten behandeld ja. werd, dus waar wel een hek omheen zat, waar jongeren onder begeleiding naar school gingen. Zij zeiden, wij kunnen hem niet meer behandelen in het vrijwillig kader... want hij weigert gewoon mee te werken. Uh, er is geen enkele vorm van motivatie bij hem om mee te werken. Dus wij willen hem in een gesloten kader behandelen... anders moeten wij de behandeling stopzetten. Nou, dan moet er een gz-psycholoog ook eerst naar kijken... en die gaat dan weer rapporteren. Ondanks wat er allemaal ligt van dat hij nog wel weer mogelijkheden ziet... om wel uh, in een open setting te behandelen in die drie maanden die toen vervolgens nog duurde... totdat de gesloten machtiging wel weer is afgegeven door de rechter... is hij drie keer geloof ik op de politietelex geweest. Heeft hij een keer of vier op het politiebureau gezeten... wegens vernieling, mishandeling, geweldpleging, bedreiging met de dood. Dus er waren gewoon zoveel redenen om ja. wel de hulpverlening te volgen... maar op dat moment werd de hulpverlening gewoon tegengewerkt... door een hogere macht in de hulpverlening. Je zou zeggen, alles wat, wat uh, de boel kan nog kan redden of eventueel kan verbeteren, dat is welkom. Maar op een gegeven moment kom je eigenlijk op een punt... als ik jou zo hoor dat je zegt... je moet het ook niet meer eens willen proberen. Want het is kansloos. Als zo'n psychiater zegt, ik kan het wel op een andere manier doen... of meer open, meer vrijheden daarvan geven. Ja, ja dat, dat was, op dat moment was dat voor het hele behandelend team van Loenen... waar hij toen zat... Met mijzelf in kluis, want ik had er erg veel energie ook in. Hè. Er was gewoon heel, hij was wel weliswaar uit huis, maar ik heb wel eens gezegd... ik had er een halve dagtaak aan om uh, het overleg met hen steeds te voeren. We hadden daar echt veel energie in gestopt... en waren echt met z'n allen van overtuigd dat dat de enige stap was... die uh, op dat moment nog haalbaar was, want het liep echt uit de hand. Nou ja, er, zijn echt, uh, er werd heel veel gedeeld daar op het terrein... en we wisten allemaal dat het bij hem vandaan kwam. En als dan zo'n GZ-psycholoog na een uurtje met hem praten zegt van nee, maar ik zie echt nog wel mogelijkheden in het vrijwillig kader. Ja, dan denk je wel even, joh, weet je, waar gaat ja, dit nog heb over? Heb je dan mogelijkheden als ouder? Dat je zegt nee, dat wil ik niet. Nee, nee, die heb je niet. Nee, je bent altijd afhankelijk, je, je zult je aan de protocollen moeten houden. Ik heb op enig moment uh, wilde ook vader, bijvoorbeeld, toen die gesloten behandeling in beeld kwam, vond vader niet dat hij gesloten behandeld moest worden. En toen hebben we zelfs onszelf onder toezicht laten stellen om maar een soort van overroelende macht te hebben... die die beslissingen wel kon nemen... die wij op dat moment niet meer konden nemen... omdat wij als ouder niet meer op één lijn zaten. Hey, hoe doe je dat dan, als je jezelf onder toezicht laat stellen? Wat nou, Dan gaat dan de in? bureau jeugdzorg gaat een ondertoezichtstelling aanvragen. Bij de rechtbank ook. Over jou? Of hoe werkt voor het dan? Voor de, voor, de, voor de beide ouders. De ouders worden dan in feite het ouderlijk gezag. Je houdt wel het ouderlijk gezag... maar er komt een soort van overroelende macht... Oh, okay. op het moment dat er... Uh, geen e uh, eensluidend oordeel is tussen de ouders, die dan uh, daar ja, ja. een overroerende macht in heeft. En dat is inmiddels weer opgeven. Ja, nee, als die 18 wordt, vervalt, dat, vervalt dat automatisch. Ja. Ja. 0800 1121 is het telefoonnummer. Als u een vraag heeft of iets wil, uh, zelf wil vertellen hierover, um, dan kunt u bellen. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl of twitteren met hashtag Casaluna. We hebben aan de telefoon iemand die het liefst anoniem wil blijven. Vanwege uh, de privacy en het feit dat hij, als ik het goed heb begrepen... met uw dochter, eenzelfde uh, verhaal heeft, dezelfde problemen heeft. Goeienacht. Ja, ja, goedenavond. Een meneer. Ik weet in ieder geval dat u een meneer bent. Ja, ik zal maar zeggen, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Maar ik hoor dit aan en ik, ik schrik hier een beetje van. Want uh, bij mijn dochter uh, kwam ik er eigenlijk op 16 jaar leeftijd achter... dat het heel erg fout ging. En er was al een hele voorgeschiedenis. Het is een enorm verhaal. En dan ga je naar de jeugdzorg. En dan word je zes keer verwezen. En uiteindelijk... tegen de tijd dat ze wat gaan doen... dan is ze 18 en dan pit ze de paspoort. En dan is ze weg. Zo is het bij u gegaan? En vervolgens, ja. En hmm. bij de jeugdriag hebben ze al die tijd... Uh, wel moeite gedaan. En dat ging dan nog wel. En toen hadden we nog contact. En uh, ja toen was er een psychologisch rapport. En dat gaf ze vervolgens niet... En het gevolg was dat er nooit bekend is geworden wat er nou eigenlijk aan de hand was. Maar ondertussen ging het steeds fouter en fouter. Gigantische financiële problemen en schulden. Hè. En nu heb ik er gewoon vanaf maart al niet meer gesproken. Uh, zij heeft me voor de rechtbank willen slepen omdat er met geld wat was. En zij vond dat ze daar recht op had wat je gespaard hebt als ouder. Je staat gewoon helemaal machteloos. Hm. En maar is er het ooit het een diagnose het... geweest? Ja, dat weet ik niet, want dan word ik niet van op de hoogte gesteld. Want als ze 18 zijn, dan gaat het al fout. Het ja. begint eigenlijk al bij 16, want dan gaan de banken zeggen dat ze zelfstandig over financiën mogen besluiten. Als ouder weet je dat niet. En dan kom je erachter dat ze eigenlijk niet met geld kunnen omgaan. Nou, De vriendinnetjes wel, dus dat geld is zo weg. En ja, Het gaat van kwaad tot erger. En de hulpverlening begint elke keer overnieuw. En ja. Maar, maar ik vraag me dan af, als je jonger bent... Als, toen uw dochter nog jonger was... is er toen ook niet iets van een medisch dossier geweest... dat er tegen u werd gezegd, dit en dat is er met uw dochter aan de hand? Ja, mijn dochter is opgegroeid in, in een hele moeilijke situatie... omdat de moeder is weggevallen vrij vroeg. Mm -hmm. Zij heeft in een uh, familiair pleeggezin gewoond. Daarna is ze bij mij gekomen en toen ging het hartstikke goed. We waren heel blij en toch is dit gebeurd. Ja. En ja, je voelt je als oude machteloos, want ja. ik ben niet van mening dat ik er niet goed heb opgevoed. En als mensen dat zeggen, word ik kwaad. Ik vind dat ik niet voldoende steun heb gehad. Ik vind dat als ik naar de rechter stappen, zeg dat ze onder toezicht moet worden gesteld, dat dat moet gebeuren. En de ja. rechter zegt gewoon, ze zit nog niet diep genoeg in de shit. Ja, ja. Is dat herkenbaar, Marjan? Heb je het idee dat je als ouder meer mogelijkheden zou moeten hebben? Ja, dat is een hele lastige discussie. Want het, ieder mens heeft natuurlijk ook op een bepaald moment het recht... om te zijn wie hij zelf wil zijn. Ja. En ik vind dan wel, 18 vind ik een hele discutabele grens. Want wij weten allemaal dat eigenlijk pas... Vanaf een jaar of 2, 23, iemand werkelijk uh, uh, oorzaak en gevolg heel goed kan ja. overzien. Dus juist, ik vind, dat puberbrein is. Uh, juist, ik meer vind van die grens van 18 80. En ik, ik, ik snap heel goed wat meneer bedoelt. En dat is ook heel frustrerend. Want hij, hij kan ook echt niks meer. Hij zal nooit het rapport meer te zien krijgen. Uh, ik heb het ook meegemaakt, zelfs al voordat Robert 18 werd, dat, dat allerlei dingen toch, um, hij mocht zelf weten of hij nog wilde dat wij daarvan in kennis werden gesteld. Dus hij kon daar een soort verdeel- en heerspolitiek mee volgen. En um, ja, het verhaal van meneer zal niet op zichzelf staan. En het is hartstikke triest, maar er is niet zo heel veel aan te doen. Nee. Het is wel hoe het is in Nederland. Kunt u het voor uzelf een plek geven? Marianne, merk je duidelijk aan, van je hebt voor jezelf een grens getrokken en dit is het. En hier leer ik mee leven. Hoe zit dat bij u? Nou, er is een financieel geschil geweest waarbij ze aangifte heeft gedaan tegen mij... Dat is door de rechtbank uitgesproken dat daar uh, geen rechtszaak van kwam. Oftewel dat ik in me gelijk stond. En toen is ze zo boos geworden, toen wilde ze geen contact meer. Maar tegelijkertijd geeft het wel rust. Want ik zou alleen maar heel graag willen dat ze vandaag of morgen zegt van... ik heb het opgelost op wat voor manier dan ook. Ik gun haar, haar geluk en dat, dat geeft mij rust. Ja. ik denk, meneer, dat dat ook het beste is wat u doen kan. Haar laten weten dat de deur wel altijd blijft openstaan... maar haar wel verantwoordelijk maken voor haar eigen gedrag. Want dat is wel wat er aan de hand is. Maar en als u, kan als u kan aangeven aan haar per mail of op welke wijze dan ook... dat u wel altijd open zult staan voor contact... maar dat het initiatief bij haar ligt... dan geeft haar dat ook de ruimte om daar op enig moment op terug te komen. Maar de eerste keer dat ik dat had moeten doen... heb ik het niet kunnen doen... Want? want toen ze op straat werd gezet door de jeugdhulpverlening... omdat ze de huur niet betaalde door, de, door, de, door zo'n uh, gerechtsdeurwaarder-uiter... kamer werd gezet, de spullen ja. op straat, toen kwam ze bij mij. En als ik het toen had aangenomen... dan had ze nooit in het gemeentelijke pensioen terecht gekund. Nee, maar ik denk ook dat u dat goed gedaan heeft. Want u was op dat moment niet... Dat verwijt ze me wel. Ja, maar er komt ook een moment, ook in haar leven dat zij misschien wel wat uh, meer kan reflecteren op haar eigen gedrag... en op haar eigen houding in het geheel. En dat ze zal zien, daarom is denk ik belangrijk om niet die deur dicht te doen... maar om wel duidelijk te maken waar uw grens ligt. Als u haar duidelijk kan maken dat uw, deur nooit, uw hart nooit dicht zal zijn... alhoewel de deur nu misschien dicht is... zal er enig moment komen waarop zij zal zien dat u er wel voor haar wil zijn. Dat hoop ik. Dat hoop ik ook voor u. Dank u wel voor het bellen. Dank u wel. Ja. En veel sterkte ermee. Uw succes met het programma. Dank u wel hoor. Ja. Uh, er heeft iemand nog... Uh, uh, gemaild... Of er, wat het verschil is met psychopathie? Of dat dat woord niet meer wordt gebruikt. Ja, ik weet dat zelf niet. Uh, uh, daar ben ik niet... Uh, voldoende expert. En ik heb mij ooit laten vertellen dat psychopatie... en uh, een antisociale persoonlijkheidsstoornis... in feite in hetzelfde level... Ja. thuis horen. Dat het eigenlijk alleen maar is welk etiketje plak je erop. En dat... Uh, Psychopathie niet meer zo gebruikt mag worden en dat het tegenwoordig een antisociale persoonlijkheidstoornis heet, maar dat het wel over hetzelfde gaat. Ja, we zaten al even op internet ook te kijken, en Precies. dan kom je inderdaad erachter ja. van nou, wat vroeger psychopatie heet, en nu komt het in rechtszaken, komt het nog wel eens aan bod, hè, dat het op die manier klinkt... eh, genoemd wordt. Het gekke is dat een eh, antisociale persoonlijkheidsstoornis een stuk sympathieker klinkt dan, dan dat je een psychopaat bent. Nou, misschien is het ook wel daarom dat ze die benaming wat veranderen, ja. ja. Maar in de kern komt het dus eigenlijk op hetzelfde, het hetzelfde neer. Nou ja, als ik kijk inderdaad naar de kenmerken van, van psychopathie, dan gaat het over Robert... En dan gaat het ook over die antisociale persoonlijkheidstoornis. Dus ja, en het, het geen geweten of gebrekkige gewetenontwikkeling hebben. En het niet kunnen voelen van empathie voor anderen. Juist. En van anderen. Dat soort dingen staan er allemaal uh, ja. in omschreven. Dus waarschijnlijk het, het komt het op hetzelfde het neer. Het, het is inderdaad niet. een oude term. Dat klopt, uh, Ilko. De roken. Bedankt voor. Uh, Reactie. Um, een tweet hoe jouw zwangerschap was van Robert... Prima, ja. ja, geen... Nee, nee geen, geen enkel probleem. Nee, ik, kan niet, uh, ik heb geen verschil uh, echt gemerkt met... Uh, hij was uh, wat minder relaxed, wat ik ook al schreef in mijn boeken. Uh, de oudste kwam twee weken te laat, dus ik ging er eigenlijk wel heel erg vanuit. Bij hem dat het ook zo zou zijn, hij was drie weken te vroeg. Dus het was uh, toen al een gedreven type. Maar nee, ja. of je dat op zijn karakter mag, uh, mag, uh, op zijn, dat mag wegschrijven, dat uh, denk ik niet. zal die heel zal kindjes die een paar zijn. weken ja, te vroeg komen. Daarom. Die denk ik ben er wel klaar mee, ik kom ja, lekker naar buiten. Ja, ja dat is Zomaar kunnen uh, Ilko de Gooier die uh, heeft gebeld, maar die verbinding is even weggevallen, dus uh, het verzoek is: of uh, Ilko uh, of je opnieuw eventjes wilt bellen, dan uh, kunnen we je zo meteen in de uitzending halen. Um, volgens mij hebben wij wel Peter Bruinings hangen. Mm, kijk even naar de regisseur ondertussen. Oh dus zou een, uh, of hij heeft opgehangen of we moeten eventjes opnieuw gaan bellen. Het kan ook zijn dat er een kleine storing is. Maar dan uh, gaan we intussen naar een mailtje toe. Of iemand vraagt of WorkHome een idee is. Zegt jij dat wat? Um, nou, als dat is wat ik denk dat het is. WorkHome was uh, in beeld inderdaad om hem te begeleiden naar uh, een, een normale baan. Ik weet niet of, zij, of dat wordt bedoeld met WorkHome. Ik ga gelijk even zoeken bij asvz.nl. Werd in de mail ook gezet voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, nee, daar gaan we natuurlijk dan al, in die zin, Mank, dat uh, Robert absoluut geen verstandelijke beperking heeft. Het is een, uh, een intelligente jongen. Hij, hij is ja, eigenlijk hyperintelligent. Ja, hij is meer, meer begaafd. Hij is niet hoogbegaafd, maar hij is meer begaafd. Ja. En dat maakt, maakt dat hem ook tot een apart geval? Ja, dat maakt hem uh, gevaarlijker. Om, okay. omdat hij gewoon veel meer in staat is om, uh, om verder te denken dan dat de gemiddelde crimineel dat kan. Ja, want omdat je eerder zei van een psychiater had interesse in hem, dat hij op een congres in Amerika. Ja, vond hem heel hem Als Case heeft, ja. heeft dat daarmee te maken dan dat hij een andere ja, intelligentie? Ja, dat hij de gemiddelde uh, jonge, zeg maar, uh, gemiddelde jongere met dit soort stoornis is gewoon minder intelligent. Ja. Zo wij naar, we gaan wel ondertussen proberen om de telefoontjes weer even terug te krijgen die we aan de telefoon hadden naar uh, jouw tweede. Ja. De keuze van muziek gaan. Adele was dat met Don't You Remember? Ja, ja die dan begint met uh, When Will I See You Again? Nou ja, Ik hoef daar niet zo heel veel bij te vertellen, nee. denk ik. En ook als ik naar de hele, uh, hele de rest van de tekst luister. Oh, dus zij vraagt goed, zich is. af uh, of hij nog wel eens terugdenkt. En of hij ooit The Missing Piece zal vinden. Nou ja, Dat uh, vraag ik me ook wel eens af. En Het gaat in dit geval over, waarschijnlijk over een oude liefde? Ja, het gaat in haar geval over een verloren gegaane liefde. Maar ja. goed... Mijn zoon is natuurlijk een liefde die, ja, die altijd zal blijven. Ja. Adele met Don't You Remember. met Marian Dane. Zij heeft een, een zoon met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Oftewel, hij heeft geen geweten. En inmiddels uh, is hij 19 jaar en op zijn 16e het huis uitgegaan. Hij uh, heeft een criminele carrière, zo moeten we het uh, eigenlijk noemen. Omdat dat is wat hij zelf wil en waar jij uh, de grootste moeite mee hebt. Ja. Dat je daar ook geen grip meer op hebt. Met name wat die andere mensen uh, kan aandoen. Ilko de Gooier, die heeft gelukkig teruggebeld. Ilko, nacht. Goedenavond. Vertel, wilde jij iets vragen of vertellen? Nou, ik wil eigenlijk mijn complimenten maken aan, aan uw gast. Hoe uh, geweldig ze eigenlijk uh, haar verhaal vertelt. En, en het is voor mij heel maar Het is bijna of ik mijn eigen moeder opraad. Op ik uh, heb zelf ook de nodige problematiek. Ik heb uh, gelukkig geen antisociale persoonlijkheidsstorvenis. Maar wel een uh, persoonlijkheidsstoornis. Ik ben zelf maar twaalf het uit huis uitgegaan en... Uh, vooral heel herkenbaar vind ik het commentaar wat, wat ook mijn uh, moeder van de omgeving heeft gehad. Je hebt het niet goed gedaan, um, je, je kan niet opvoeden. En, terwijl zij altijd gehad, ja maar ik wil wat het beste voor mijn kind is. Ja. En ook heel herkenbaar inderdaad het, uh, dat je als ouders vaak niet uh, ja, serieus wordt genomen uh, door hulpverlening Dat inderdaad, uh, ja, mijn moeder kent mij het beste. Mm -hmm. En zo'n ja, zo psycholoog die mij praat, ja, dat sociaal wenselijk gedrag, dat, uh, dat lukte wel. Want dat, dat, dat deed jij precies hetzelfde. Ja, ook geen enkel probleem. Ja. Uh, mag ik je vragen wat voor persoonlijkheidsstoornis jij hebt? Um, ja, op dit moment zijn ze er nog niet helemaal uit. Um, antisociaal is een uh, tijd als diagnose geweest, maar dat was het toch weer niet. En um, ze zijn er aan het onderzoeken. Ja. Wat kun je zelf ah. omschrijven? Waar je, wat... Of je dysfunctioneert, of waar volgens jou zelf problemen liggen? Ja, bij mij zit het voornamelijk in, in sociale contacten. In een stuk. Uh, ja, het lijkt wel een beetje op autisme, wat het niet helemaal is. Komt er kortom neer dat ik. Uh, nee, ik ben ook uh, ja, niet, niet echt dom, dus. Ik bespeel mensen vrij makkelijk. Ik, ik zeg wat ze willen horen. Uh, vrij egocentrisch, maar. Ja, dan nog wel met een geweten. Wat het. Uh, ja, ook, ook, ja, misschien ook soms wat lastig maakt omdat je. Weet dat je niet goed bezig bent en je toch vaak ja, in je gedrag zo ingeslopen is dat het uh, ja, Dat je uiteindelijk voor, voor jezelf kiest? Of? Ja, ja, ja, ja nee, dat het wel heel moeilijk is om, om stil te blijven staan, wat je acties soms uh, voor gevolgen kunnen hebben. Want heb je mensen ook wel eens wat aangedaan? Uh, nee, nee, nee. Gelukkig uh, ja, ja als, als kind wel soms agressieve buien of zo, maar. Gelukkig nooit, nooit zo ver gekomen dat het echt uit de hand gelopen is. Maar dat heb ik wel voornamelijk te danken gehad aan uh, mijn ouders en toch wel hulpverlening. Ja, want jij zegt dat je bent op je zestiende uit huis gegaan. Op het twaalfde. Of uit huis gezet. Of sorry, op je, op je twaalfde. Ja, ja. ja. Op mijn twaalfde ben ik, ben ik uh, uit huis gegaan. Ik ben toen een periode, het uh, ging gewoon niet mijn ouders. En uh, we hadden allebei zoiets van, ja, als we nou bij elkaar blijven, dan uh, doen we elkaar nog wat aan. Mhm. Mm toen uh, ben ik op mijn vijftiende weer terug naar huis gegaan. door uh, de omstandigheden wat ja, niet goed gingen. Toen ben ik op mijn zestiende. Hebben we gezamenlijk als gezin bij de rechtbank en de OTS aangevraagd. Een onze toezichtstelling. Omdat we geen enkel, een enkele plek wel maar hebben. Omdat mijn gedrag uh, ja, was uh, ja, on, onbekend. Dus wist ik hoe ze me aan moesten. Dus zijn we met ja, als gezin naar de rechter gegaan. Van rechter... Uh, Zet er een op, want dan kan de rechtbank een plek afdwingen. Ja, ja. En hoe is dat? Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 35. En hoe gaat dat nu? Uh, ja, goed. Uh, ik, uh, ik heb nog goed contact met mijn ouders. Ik, uh, ik woon zelfstandig wel met, met wat begeleiding. En uh, ja, ik kan eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, ik heb niet het leven wat ik altijd heb gewild, maar ik heb wel het leven wat ik... Uh, ik haal het meeste uit wat ik kan halen. Ja. En ik gebruik mijn ervaringen ook om uh, ja, net als je gas, eigenlijk, om mensen uh, ja, voor te lichten. En uh, op de hoogte te houden van ja, wat het uh, betekent om uh, dat soort dingen mee te maken. En dat het uh, vaak niet zo zwart-wit is als mensen vaak zien. Dat er vaak veel meer achter ligt. Hm. Heb jij dat idee nog ook, Marjan, dat er te veel zwart-wit naar wordt gekeken? Ja, er wordt heel zwart-wit naar gekeken. Ik vind overigens wel dat uh, Ilko ontzettend goed op zichzelf kan reflecteren, heel goed kan benoemen waar zijn uh, problemen zitten. Ik zou bijna zeggen, zijn probleem is niet zo groot... want hij kan het benoemen in elk geval. en ja. Dat is echt, al heel, heel, echt heel mooi dat hij het zelf zo nou, benoemen dat, kan. Nee, dat, nee, dat, ik de, niks. nee, ik bagatelliseer nee, niks. Nee, nee, nee, ik nee, nee, nee, ik geloof hoe, hoe, hoe lastig of het is en hoe moeilijk of het is... om je staande te houden in deze maatschappij. Maar ik vind het wel heel erg knap dat je zo goed kan benoemen... waar jouw eigen problemen zitten. Ja. Nou, het nadeel ervan is wel dat op het moment dat je het tegen hulpverlening kan benoemen waar problemen zitten... En vooral als je het wel kan benoemen... maar tegelijkertijd ja, niet kan aanpassen... omdat je die vaardigheden niet bezit... dat je dan um, ja, toch vaak meteen als aansteller uh, wordt gezien. Omdat als je het kan benoemen, kan je het veranderen. Ja, en dat, ja, dat kan ik me voorstellen, op, maar, ja. Ja, van het probleem. Ik kan het niet veranderen. Dus dan is het waarom als je weet precies... je weet goed waar het probleem zit... handel er dan eens naar. Ja, ja, ja en, en, en daar loopt het dan in vast. Ja. Het, het wel weten. Ik zou andere mensen ook heel goed kunnen begeleiden. Dat, dat doe ik soms ook wel, maar... Zelf die vaardigheden toepassen, dat, uh, ja, dat gaat niet. Maar is het dan, uh, als Marjan zegt van je kunt het goed omschrijven ook waar bij jou de problemen liggen, is dat omdat men jou dat heeft verteld? Of kun je dat ook zelf voelen en ervaren dat daar jouw problemen zitten? Nee, ik, ik ervaar en voel het zelf ook wel heel erg. Hm. Uh, ja, ik loop er gewoon ook tegenaan. Het is natuurlijk ook wel als je lang genoeg mee loopt in een circuit, dan, kun je dan de taal praten. Dus... Ja. Um, maar, maar kun ja, je het ook ik, van je, bij jezelf op tijd aanzien komen... waardoor je uit problemen blijft bijvoorbeeld? Ja, ja, ja, ja. absoluut. Um, niet, niet altijd. Um, soms... Nou um, ja, ik zie het er wel aankomen. Soms reageer ik te laat. Nou, het kan nog wel even. Maar um, dat gaat wel steeds beter. Want het is wel een proces wat heel lang heeft geduurd natuurlijk. Ja. Ja. En wat mij wel heel erg heeft geholpen... is dat ik een jaar of vijf, zes geleden... ook de keuze heb gemaakt heel bewust van... Ik ga mijn ervaringen gebruiken om um, ja in dat mensen voor te lichten over wat het is om met een beperking door het leven te moeten. Ja. En als ik dat doe, dat heeft ook wel heel veel zelfreflectie met zich meegebracht. En heb je het idee dat je wel iets bijdraagt zo aan de samenleving? Oh ja, absoluut. Ja. Ik, uh, ik, ik geef trainingen, ik geef voorlichtingen. Ik, uh, ik zit in een project waarbij uh, ik samen met andere mensen twitter en blog over. Uh, mijn dag is de gang van zaken, dus ik twitter een blog over wat het is om met een, in mijn geval met een psychische beperking door het leven ja. te gaan. En um, ja, daar krijg ik best wel reacties op, um, positief en negatief. Okay. Um, ja, het is, ik zeg altijd tegen mensen van, wees maar blij dat je het niet begrijpt, want om het te begrijpen moet je het meemaken en dat kunnen niet niemand. Mag ik jou danken, Ilko, dat je hebt teruggebeld, dat je ons sowieso contact hebt opgenomen met ons. Ja, nee, heel graag gedaan. Um, okay. Zou ik de site mogen noemen waar mensen mij eventueel kunnen ja. volgen? Mochten ze meer even? Dat is, is www.broedplaatsz.nl uh, Oké, okay. bij deze. Dankjewel, Eelco. Dankjewel. nog. Dat is iets waar jouw zoon überhaupt niet toe in staat zou zijn, denk ik. Nee, hè? nee. Om die... voorlichting of met andere mensen informatie te geven of, of te helpen. Dat wordt helpen. Dat is nou, waarschijnlijk... Nou, hij heeft wel altijd in de tijd dat hij uh, in de hulpverlening zat gezegd... dat hij zelf ook graag hulpverlener zou willen worden... En dat hij met zijn ervaring andere jongeren zou willen helpen. Maar daarvan hebben we denk ik allebei wel geweten... dat dat meer wishful thinking was... dan dat het ja. werkelijk een realistische kijk was... Op, op hoe zijn leven eruit zou kunnen zien... Um, nadat hij zeg maar, zijn studie zou hebben afgerond... als hij überhaupt al in staat was geweest zijn studie af te ronden. Wel heeft hij iets gedaan? Een studie? Nee, hij heeft uiteindelijk met heel veel moeite de TL afgerond. Nee, niet met heel veel moeite, de? want hij... TL, zeg maar de oude de MAVO... Mm -hmm. Hij had eigenlijk op basis van, van wat, ja, hoe hij zeg maar, ook zijn CITO had gemaakt... en op basis van zijn school had hij veel hoger moeten kunnen. Ja? Maar hij is heel erg afgestromd. Hij is ja. begonnen met VWO. En is uiteindelijk na nog een jaar dubleren heeft hij een tel diploma gehaald. En daarna is hij eigenlijk ook niet meer naar school geweest. We hebben ook Erik aan de telefoon. En Erik werkt zelf in een, in een inrichting. Erik, goedenacht. Uh, ja, uh, goedenacht. Hallo. Kijken of we, ja, we hebben wat beter uh, contact. Moeten we even goed bij de telefoon uh, gaan zitten. En wat voor inrichting werk jij? Ben je er nog, Erik? Ja. Oh. Oh, nee. hey, er komen nu twee uh, mensen door elkaar heen. Dat is mevrouw van der Meulen ook, denk ik. Ja, maar ik verwarde even Erik met Erik. So oh, oké. Okay. <laughs> hebben we nu twee mensen dan in de uitzending? Hebben we Erik ook nog? Nee, Erik even niet. Nou, dan doen we Erik zo meteen. En dan stel ik voor dat we nu even eerst mevrouw van de Meulen in de uitzending hebben. Want u bent er nog, hè? Ja, ik ben. Er ja, exact. Wat u wilde u iets vragen? Of wat wilde ja, u... ik wil iets vragen. Namelijk dat, dat je eigenlijk in een gewone opgroeiperiode. Dus er zit dus helemaal geen. Uh, ik weet dat het geen, niet mogelijk was. Maar meer zo in het algemeen. Als er een, een, een, een, of, hè, een superieur jog is die, die nogal dominant is en, en, en breed is en agressief is. ...dat hij dan nooit uh, weerstand is, is tegengekomen. Ik bedoel, een ander jong die groter of sterker was... ...die hem eens een keer uh, van, van Morris leerde van... De, zegt u, uh, uh, ...weer dat even laten. Ja, is dat wel gebeurd? eigenlijk? gebeurd? Dus, ja. Nou, nee, ja. Hij was uh, uh, slim genoeg om te zien uh, wie hij wel of niet uh, ook fysiek... maar vooral ook uh, uh, mentaal uh, baas kon, zeg maar. Dus hij uh, heeft dat wel heel slim gespeeld altijd. Ik bedoel, ik had vroeger een oudere zusje en die kwam altijd voor me op. Dus als, als er een andere rob tegen mij zou doen, dan was hij er wel bij gekomen. Maar ik bedoel, eigenlijk in het verlengde hiervan... als hij dus het altijd heeft weten te winnen... Dat is zoals u het in het titel van het boek hebt. Uh, hij dus precies weten te, do te doen zodat hij altijd uh, aan, de boven, aan de bovenkant eindigt. Mm -hmm. Dan zou hij in het. Ja, dan lijkt me het een heel angstige situatie voor u dan. Dat um, als hij aan de top van een criminele dingen is. Dat er zijn natuurlijk net als met de Italiaanse maffia. Uh, op een gegeven moment rivalen. En ja, dan, dan kunnen we andere maatregelen volgen. Oh, ik bedoel eigenlijk als, als hij iemand, een gelijke van hem zou tegenkomen. Ja, oh, en die dan niet verdraagt dat hij uh, ja. zo oppermachtig is. Ik bedoel, kijk, dat in de criminaliteit zijn een hele hoop hoop liquidaties. Ja. En dat zou ik, vinden. ik bedoel. Ja, nou ja dat, dat is het dat ook. Is ik, heb, uh, ik heb ook wel eens tegen hem gezegd van joh, uh, hij is meerdere keren, zeg maar, ook uh, voor een bepaalde periode weggelopen uit allerlei instellingen. En dat echt niemand meer wist waar hij was. En dan zei ik later tegen hem van: heb je wel gerealiseerd dat ik eigenlijk geen idee had of ik je ooit terug zou zien... en hoe ik je terug zou zien. En misschien zelfs wel dat ik je alleen nog maar... tussen zes planken terug zou krijgen. En dan, ja, dan lacht hij een beetje en dan zegt hij... mam, jij bent sterk genoeg, jij komt daar wel overheen. Ook dat is voor hem geen realistisch scenario. Hij, het is voor mij een zorg. Ik vind het een realistische zorg. hoor. Ik zei ook altijd tegen hem, hè, hij wil Klaas Bruinsma worden... met die is het wel heel verkeerd afgelopen. Dan zei hij, mam, ik, schiet zelf, ik laat me niet kapot schieten, dan schiet ik zelf. En daar is hij echt wel toe in staat. Dat, dat zal hij ook wel doen. Maar ooit zal hij waarschijnlijk inderdaad zijn gelijken tegenkomen of zijn meerdere. En uh, ja, dan kan het ook met hem heel fout aflopen. Dat is iets ja. wat, wat ik een heel realistisch scenario vind. Maar tot, tot, tot deze leeftijd heeft hij het eigenlijk dus altijd uh, weten te winnen. Ja, hij is op deze leeftijd echt nog nooit iemand... Uh, ik heb één keer gezien dat hij uh, wat meststeken had opgelopen. Ik weet ook dat het gebeurd is toen bij een, um, een uh, ribdeal die ze gepleegd hebben. Maar uiteindelijk hebben ze wel uh, de, de druk, zeg maar, uh, bemachtigd. Dus uiteindelijk is hij er met een paar meststeken toen van afgekomen. En voor de rest heb ik bij hem nog nooit gezien dat hij echt gewond is geraakt. Dus heeft hij het nog wel altijd... Maar ik heb ook van anderen begrepen dat hij inmiddels een soort uh, legertje... van uh, buitenlanders als... Uh, uh, Um, Lijfwacht om hem heen heeft lopen, dus hij heeft het wel redelijk ver geschopt. Al inmiddels, ja, ja, interest. Ja, het is, het is gewoon heel, heel, ja. weet je, het was het. Is zo'n slimme jongen en hij is zo innemend. Ik heb zo vaak ook gezegd: van weet je, als jij jouw talent op een goede manier gaat benutten, jij kan zo ver komen in deze wereld. Jij hebt het echt niet nodig, maar ja, hij heeft ook altijd gezegd: van, Ik wil nooit worden zoals jullie, ik wil niet braaf zijn. Ja, dat is hij ook niet. Mag ik u ja. uh, danken voor, voor het bellen? Ja, oké. Okay. En een fijne nacht. Dag hoor. Ja, als jij er ook over vertelt. Ik merk dan echt bij mezelf dat ik denk: man, je hebt het over je eigen zoon. Je hebt, verteld, je hebt daar afstand van kunnen nemen. Ja, maar het feit is... dat hij. Dan zeg je, ja, hij heeft een paar mesteken opgelopen, waarschijnlijk bij een Riptiel. Dan denk ik: het gaat over je zoon. Ja, nou ja dat, dat denk ik dus zelf ah. net zo dat er momenten zijn dat ik denk van, weet je, dit, dit gaat niet over een ander. Dit gaat echt over mijn maar kind. voel over dat, je nog iets? Wat over weet, dat je het heel rustig te vertellen. Ab ab absoluut. Weet je, wat voel je dan? Het is wel het kereltje wat ik uh, 7,5 pond uh, net uh, in mijn arm heb gekregen... toen hij net geboren was, waarvan ik vanaf het begin dacht van... kerel, je bent van mij en wij, uh, wij komen er samen. Dus ja, heel veel verdriet. Ja. Ja. dat ja, lijkt me onmogelijk. Ja, er is ook wel iemand, um, Theo Muller, die, die heeft daar ook wel over gemaild. Die zegt, bijna geen mens kan zich volgens mij voorstellen hoe zwaar het is. Voor moeders dus ook. Nee, ik denk dat er heel veel moeders in, in een soort gelijke zijn. Want mijn verhaal zal echt niet uniek zijn. En ja, dat is gewoon echt heel zwaar. Maar het is wel waar je het mee te doen hebt. Heb je nooit meer behoefte aan, aan begrip? Of, of dat je zelf ergens hulp kan vinden daarvoor? Je hebt ah, Anouk in de auto. <laughs> ja, ik heb gedacht toen hij eenmaal, uh, zeg maar, toen hij echt uit mijn leven is verdwenen, zeg maar, na zijn achttiende, dat ik dacht van nu zal er misschien een moment komen waarop het ook voor mij allemaal te veel gaat worden. Waarop ik het een beetje kan laten landen. Maar blijkbaar is dat dan toch wel in zijn hele leven al zo'n stukje bij beetje geland dat het niet. Het komt niet zo groot in één keer binnen dat ik het niet hanteren kan. Het komt op de raarste momenten binnen wat je altijd hoort van mensen met verdriet. Het komt op de raarste momenten binnen. Wat is zo'n moment dan? Ja, dat kan op heel veel momenten zijn. Uh, ja, waar is dat moment? We gaan naar het kerkhof om naar de, uh, de moeder van mijn man te gaan... die daar begraven ligt. En ik weet dat zij ook een groot zwak voor hem had. En dan kan ik denken, God, jongen, ik had gewild dat jij hier nog bij kon zijn... Of, He, ja, de momenten dat ik ergens gewoon op een personeelsfeest zit. en ineens een mailtje van hem krijg. met de meest dreigende taal. die je als kind je moeder kan toevoegen. dat ik denk: van mijn god, hey, ik ben in één keer weer terug in de werkelijkheid. Ik dacht dat het leuk was, maar dit is gewoon helemaal niet leuk. Nee. Maar ik heb ook andere kinderen. Ik heb geweldig andere kinderen. Ik heb een superleuke dochter. Uh, van 23. Onze zoon van 11 is een geweldig kereltje. We hebben nog een leuke meid van, uh, van 7. De dochter van uh, mijn man gaat het hartstikke goed mee. Die is regelmatig bij ons. We doen ook heel veel leuke dingen. We, het is niet alleen maar ellende. Het is niet alleen maar verdriet. Heb je het idee dat je hun wel eens tekort hebt moeten doen? Ja, heel erg. Maar aan de andere kant heb ik wel altijd iets gehad. Weet je, elk kind krijgt in zijn leven ook ergens mee te maken. En we hebben altijd helemaal gezegd: Weet je, Robert is zoals hij is, jongens. En daar hebben wij het mee te doen. Dat, jullie, dat we niet ver op vakantie kunnen. En dat we uh, he, allerlei uh, uh, ons leven daarop inrichten. Nou ja, Robert is Robert. Kijk, ja. ieder, ieder kind heeft zijn eigen nukken. Ieder kind heeft iets waarmee je uh, moet dealen. En uh, dat hebben ze ook altijd wel geaccepteerd. Ze hebben ook eigenlijk het langst hem de hand boven het hoofd gehouden. Ik weet toen de mishandeling plaatsvond, wat ik straks vertelde... dat zij het mij aanvankelijk helemaal niet wilde vertellen. Dat ik het zag doordat ik de blessures zag, zeg maar, die opgelopen waren. Maar dat zij zoiets hadden van, ja, straks wordt ze boos op hem... en dat willen we eigenlijk niet. Mm. Dus ja, ook zij hebben daar ook wat Ja, heel erg. En ik weet dat uh, onze zoon van elf, dat is een heel gevoelig mannetje... die heeft daar met name heel veel moeite mee gehad... dat hij dacht, hij houdt van Robert... en dat Robert zulke enge dingen kan doen... Die heeft het daar heel moeilijk. in. Die heeft ook echt wel angst gehad. Ja, waarom doet hij zo lelijk als ik zoveel kan, van hem hou? Hoe kan hij dat doen? Ja. Ja. Zou, zou zijn dood jou rust kunnen brengen van Robert? Dat is heel hard om te zeggen, maar dat heb ik wel eens gedacht. Want dan kun je iets afsluiten. Weet je, Ik, ik ben hem wel heel erg kwijt, maar hij is er wel. Ja. En dat kwijt, dat is natuurlijk heel... Ja, dat is er gewoon. Hij is hartstikke kwijt. Maar ik kan het niet afsluiten... Maar zolang hij nog wel er is... blijft er altijd ook nog een stukje dat ik denk van wie weet. Misschien ja. ook wel tegen beter weten in hoor. Maar ik blijf wel ook hopen dat er nog wel een moment komt... dat ik wel misschien ergens met hem afsprek... en dat we gezellig een bak koffie gaan drinken samen. En dat we heel erg aan oppervlakte... ik moet niet proberen maar in zijn leven te mengen... maar dat we wel een normaal gesprek meer of meer normaal met elkaar kunnen voeren. En ik denk, van nou ja er is nog iets tussen ons. Ja, want je blijft altijd toch een beetje volgen... als je zegt, over ik lees op Facebook nog wel of niet... Ja, tuurlijk blijf ik hem volgen. Ja. Ik, probeer, ik probeer echt om op de hoogte te blijven... maar ik, ik weet zoveel dingen niet... dat dat volgen niet echt meer... Uh, ik heb niet de illusie dat ik weet waar hij precies mee bezig is. En dat moet je misschien ook niet meer willen. Nee, nee. Hebben we Erik nu... Uh, aan de telefoon hangen. Goedenacht. Ja, ja, nou is het wel. Excuus dat het ja. net eventjes verkeerd ging. Maar nu, uh, nu is het in ieder ja, geval goed. al die knopjes ook. <laughs> ja, al die knop, precies, al die knopjes. Dat zeg je heel goed. Jij werkt in een inrichting, begreep ik. Ja, klopt. Ja. En er zijn dan mensen zoals Robert... die ook bij jullie in, uh, in de inrichting ja. zitten? Ja, daar heb ik er wel een aantal van meegemaakt. Ja. Ja. En wat is jou het meest dan opgevallen? Of waarbij je denkt van dat is zinvol om dat nu uh, te ja, vertellen... wat je herkent misschien of juist niet... Ja, nou, ik vind het wel heel erg, uh, heel erg goed van, uh, van die mevrouw... dat zij uh, kijk, het is je kind, hè? En uh, het is heel moeilijk om, om, ja, om, om toch afstand, op een, afst een paar stappen achteruit te nemen... en dan uh, realistisch naar je kind te kijken. En als je dan een kind hebt wat eigenlijk compleet anders uitpakt... dan wat je verwacht, hoopt en nee. denkt kind zal zijn, dat is vaak heel moeilijk om, om, om te... Ja, om voor jezelf ook te realiseren dat dat zo is. En ik heb heel vaak meegemaakt dat je... als je bijvoorbeeld met een, een, een kind te maken hebt met, met uh, ja, antisociale eigenschappen, uh, narcisme en zo, geweteloosheid. Heel veel ouders kunnen daar niet mee omgaan, want ja dat is ook logisch. Je houdt van je kind. Je denkt, ja, mijn kind is een leuk kind. Mm -hmm. Met wat, misschien wat, wat rare dingen of zo, maar als je dan gaat steeds vaker gaat horen... nou, jouw kind heeft geen geweten. Nou, dat accepteer je vaak niet. Nee. Maar nou, in hoeverre het. kunnen hulpverleners er wel mee omgaan? Nou, dat is, dat, dat is dus het tweede gedeelte. Dat is ook vaak een beetje moeilijk. En uh, ik heb het ook vaak meegemaakt... dat, uh, dat uh, kinderen die uh, uh, gedrag vertonen... waardoor je eigenlijk zou zeggen... van nou, daar moet behoorlijk wat... Uh, ja, wel pressie op en zo. En structuur en duidelijkheid, maar ook een, een beetje een gedwongen karakter. Dan zit je in hun uh, zorgcarrière te kijken, zeg maar, wat ze de afgelopen jaren meegemaakt hebben. Ja. En dan zijn ze in hun pleeggezin terecht gekomen. Nou, dat ging niet goed, want ze roofden de portemonnee leeg en uh, ze zaten aan, uh, aan, aan de andere pleegkinderen en uh, uh, voerden een terreurbewind ja. <laughs> bij de andere kindjes. Nou, dan komen ze in een, een of andere, uh, ja, <gif> zo'n open instelling waar alles kan en alles mag. Van God, godblood, niet zoveel dit weekend, want uh, maandag moet je weer naar school. En uh, uh, ja, uiteindelijk komen ze dan bijvoorbeeld bij ons. Bij ons is het, gesloten, is het gesloten. En zo. Ja, ja en uh, 17.30, nou, bij 18 is het hele feest voorbij, want dan uh, beschouwen we iedereen als volwassen. En dan is het uh, allemaal, uh, uh, moet, moet allemaal maar klaar zijn. Ja, en uh, dan uh, uh, heb je nog een half jaar om, uh, om eigenlijk van iemand iets te maken... waar het eigenlijk wel heel erg moeilijk is om daar iets van te maken, om heel realistisch te zeggen. Maar jij zegt, je, je, probeert, je gaat iets van iemand maken. Kan dat überhaupt? Kan je nog ja, dat, iets zet, van dat iemand is, maken? Ja, dat, dat, daar zei ik ook eigenlijk ook van, ja, dat is bijna niet te doen. Nee. Je kunt iemand... Uh, nee, maar als je uh, langer de tijd zou hebben, zou het dan wel lukken? Ja, dat is, dat is, een, moeilijke, dat is een moeilijke, ja, dat klopt. Je zult, je, aan de ene kant kan je... Uh, uh, ja aan de ene kant denk je van nou, misschien is het nog... Kijk, als iemand echt een antisociale uh, uh, gedragsstoornis heeft... Uh, dat wordt moeilijk hoor, want dan heb je namelijk geen geweten. En uh, ja, <laughs> als je geen geweten hebt, dan, dan, dan wordt normaal gesproken heel veel... wat er in therapie en thera op, op therapeutisch gebied gebeurt... daar ga je uit van iemand met een geweten... Ja. ja, dan ga je juist appelleren aan het geweten van ja, zo iemand. Om. je gaat spiegelen. ja gaat zeggen van, nou, hoe zou jij vinden als je het jou overkomt Ja, dan schiet ik hem dood. <lacht> ja, ja. Van wijze van spreken. Ja, dat, je, je, je krijgt te maken met, een, met, met reacties die zo anders zijn... dan hetgeen wat jij, uh, waar je wat mee kunt. Ja. Ja, dat is, het is heel erg moeilijk. Zouden die, dat is een hele lelijke vraag waarschijnlijk... maar zouden ja. zulke mensen eigenlijk niet in onze maatschappij moeten rondlopen? Ja, nou, dat vind ik een moeilijke... Ja, aan de ene kant. Uh, poeh, ja. Aan de ene kant. Uh, iedereen heeft een kans. hè Iedereen verdient een ja. kans. En. Uh, ja, het gekke is. Ik heb ook in een JII gewerkt. Dus met, uh, met joogd-TBS'ers. Mm -hmm. wat, wat ze dan net. Ze niet echt jeugd tbs Maar wat ze dan jeugd tbs noemen. Hè? Dat, Dat bij. Bij. Ja. ja. En. Uh, ik vond. Over het algemeen vond ik destijds vond ik het vaak uh, uh, overzichtelijker... Wat, wat daar de problematiek mee was... dan hetgene wat ik nu in een in, in, in, in, uh, tezaamhoudig steeds lichtere setting meemaak. Maar is het dan ook niet zo, juist in die pij... omdat daar het leven heel erg overzichtelijk voor de jongeren is... Ja. Dat, dat hun problematiek beter te handelen is... Want het leven is daar ja. natuurlijk een stuk overzichtelijker. Omdat zij weten... Ik zit hier, want dat ben ik heel erg tegengekomen in, in het geval van Robert. Maar ook zal dat ongetwijfeld voor anderen gelden. Als een jongere zelf weet dat zijn behandelperiode... een beperkte periode is... gaat hij daar gewoon op zin spelen. Dan gaat hij denken, ja, ik zit mijn tijd hier uit. Ja, en bij zo'n zo ja. pij weten zij dat zij minimaal na een jaar daar zitten... en dan wordt nog eens herbezien of er nog een ja. jaar verlenging volgt. Dan zijn er geen vluchtroutes meer. Dus dan zullen ja. zij... En hun leven wordt heel overzichtelijk Gemaakt daar voor hem. En voor mijn gevoel is dat voor dit soort jongeren. dan ook veel beter te behappen. Ja, op de een of andere manier. Ik heb het zelfs meegemaakt met gasten. die het eigenlijk redelijk slecht hebben gedaan daar. dat ze uiteindelijk toch. want ik heb met een aantal. Heb ik later ook nog wel contact gehad. Uh, dat ze uiteindelijk toch nog redelijk goed terecht zijn gekomen. Zelfs toen ze daar. dat ze toch weinig. Uh, motivatie tonen voor behandeling. dat ze op de een of andere manier toch die klik hebben gemaakt. van nou, uh, ik, ik ga toch wat anders doen. Ja, zo wil ik het oh, niet moet. meer. Ja. Ja. ja, ik ga niet. Uh, uh, want dat, alles wat er rond die, het grootste gedeelte, dat was. Uh, ja, toch wel een beetje. Klaar. Uh, uh, klaar uh, was zichzelf klaar aan het stomen voor die criminaliteit. Ja, ja. Ja, ja, ja. en uh, uh, dan kom je ze daarna tegen, en dan hebben ze gewoon een normale baan. Ja. Uh, ze pakken een tijdje geleden een gast die was uh, groenteboer. Dat is toch een goede baan. Kijk. Dat zijn ja, dat is, de. Dus het, ja, dan het ben je gaat goed, ook wel eens goed. Plaatsen, ja. <laughs> Erik, dank je wel ja. voor, uh, voor het bellen en voor jouw verhaal. Oké. Okay, Goeienacht ja. nog. Ja, bedankt. Zelfs. Heb je wel eens het idee dat Robert misschien eerder... een aangesloten inrichting had gemoeten? Ja. Ja, ik heb het heel graag gewild... Uh, ze hebben zijn problematiek in mijn optiek wel heel erg verergerd... door uh, hem keer op keer zoveel ruimte te bieden... en hem daarmee te bevestigen in zijn superioriteit. Als ja. dat eerder doorbroken was, dat patroon... de pij die toen gevraagd is en uiteindelijk door de rechtbank niet is opgelegd... Um, als die wel gegeven was, dan had er wellicht nog een kans geweest. Ik zeg niet dat het gelukt was, want ja. ik weet uh, hoe ernstig uh, zijn problematiek is... Maar dan was er misschien nog iets van een kans geweest. En sowieso... Had hij minder had, leed aangericht. Was er dan ja. nu een periode geweest waarin echt veel misgaat... die dan veilig was geweest. Ja. En, um, maar goed, de rechters uh, hebben daar ook uh, hun overwegingen... om die pijn niet op te leggen. Ja. Um, ik vond wel in die tijd ook dat zijn advocaat... bijvoorbeeld daar een vrij dubieuze rol in speelde. Ik heb off the record met hem gesproken. En hij begreep mijn problematiek. Hij zei, maar het is niet mijn doel... Ik hoef niet ervoor te zorgen dat het uiteindelijk goed gaat met de jongeren. Ik hoef alleen maar uit te voeren wat de jongeren wil. Ja, ja. hij moest zijn belang... Wat, wat Robert en dat vond, wilde. Vond, ik, vond ik wel een hele lastige. En dat, ik kan me ja. ook voorstellen dat het voor hem ook een, een lastige was. Ja. Maar ja. dat je met z'n allen een toneelstukje opvoert in de rechtbank... waarvan je weet dat de uitkomst niet is datgene wat je gaat willen... maar dat je zo dat gehouden bent over. aan allerlei regels... dat ja. je het op die manier moet doen. Niels wilde nog weten via de mail... wat het punt was dat je geen contact meer met Robert had... Dat is zijn keus. Hij is in eerste instantie, nadat het boek is uitgekomen... heeft hij, uh, heeft hij daar echt uh, van tegen mij gezegd van... mam, ik vind het mooi dat ik het nu door jouw ogen kan lezen... en dat ik zie welke impact mijn uh, leven tot nu toe op jullie heeft gehad. En fijn dat je dat voor mij gedaan hebt. En daar is op enig moment, een, uh, doordat er toch wel wat uh, publiciteit over is gekomen... denk ik, een, een soort van kentering ingekomen. Overigens is het, uh, zijn alle personen in het boek... Uh, uh, hebben een andere wat naam dan in werkelijkheid... Ja. Dus, Um, degene die zijn verhaal al kenden zullen hem herinneren kennen de rest niet. Ja. Maar goed, hij heeft dat. Uh, vanaf dat moment is de, onze verhouding wel onder druk komen te staan. Er zijn daarna die tijd ook nog momenten geweest dat hij wel weer gezegd heeft van mam, ik wil gewoon heel graag weer contact met je. En ik weet dat ik hartstikke fout ben geweest. En ik kan eigenlijk niet goed peilen waardoor. Maar op dit moment uh, kiest hij er ook voor om uh, te. te dreigen en niet meer uh, liefde ja. hebben. En Beller nog, uh, kort, die wil niet op de zender, maar die zei wat nou als over vier jaar hij een vrouw en kleine kinderen heeft... die die met handelt. Kun je dan ook nog van hem houden? Nou ja, dat is een dilemma wat nu natuurlijk al speelt. Kun je van je eigen kind houden als je weet... dat hij andere mensen mishandelt, beroofd, bedreigd... misschien wel al geschoten heeft. Ja, dat is een lastige. Dat, wordt, dat is mijn worsteling. Aan de ene kant kan ik zien dat hij zichzelf niet gemaakt heeft. Aan de andere kant zijn wij wel allemaal verantwoordelijk... voor ons eigen gedrag. Ja. Dus ik kan daar eigenlijk niet een goed antwoord op geven... Dat is het verschil tussen zijn daden en tussen zijn persoon. Ja, je keurt in feite altijd het gedrag van iemand af en niet de persoon. Maar dat is, um, soms is het wel heel moeilijk om, om het goede van de persoon te blijven zien. Ik dank jou wel, Marian Dane, Dat je hier in openheid over wilde vertellen. Dat is ook wat Theo Muller mailde van. Dat er nog steeds een taboe is op dit onderwerp. En dat het goed is dat je in alle openheid dat hebt willen vertellen. En Willy van Velendaal is ook onder de indruk ervan. Ook omdat ze het verhaal herkent. En jouw veel sterkte daarmee wil menen. Nou, ja, dankjewel. Dankjewel. Het boek Dus Het Leven is een Spel en Ik Win Altijd is de titel. En het levensverhaal ook tevens van Marian Dane. Dit was het voor nu, Casaluna. Zometeen hier op Radio 1. Dit is de nacht van de EO. Ik wens u daar een genoeglijke nacht nog mee. En voor als u gaat slapen, nacht en slaap lekker.